10 uur, Jobboot met het NOS Journaal. In Bagdad zijn drie Amerikanen ontvoerd door leden van een militie, meldt de zender Al Arabiya. Om welke militie het gaat is niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt wat er aan de hand is. Een woordvoerder zegt dat het ministerie samenwerkt met de Iraakse regering om vast te stellen waar de Amerikanen zijn en wie ze in handen heeft. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar ruim 120.000 mensen getrokken. Dat zijn er 8.000 meer dan vorig jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Bezoekers konden zich laten informeren over 1200 bestemmingen. De vakantiebeurs speelde dit jaar in op de trend dat steeds meer mensen ervoor kiezen er alleen op uit te trekken. Voor hen was er een uitgebreid aanbod aan reizen. In Europa staan Noorwegen en IJsland met stip bovenaan op de lijst van landen die bezoekers van de vakantiebeurs graag willen bezoeken. Buiten Europa zijn het de Verenigde Staten. In het Groningse Scheemda is het dak van een bedrijfspand ingestort. Op het moment dat het gebeurde was niemand aanwezig. Op het platte dak lag veel sneeuw, vermoedelijk is dat de oorzaak. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. De rechtbank in Istanbul heeft bepaald dat tien Syriërs in afwachting van hun proces de cel in moeten. Ze worden verdacht van banden met de man die dinsdag een zelfmoordaanslag pleegde bij de Blauwe Moskee in Istanbul. Daarbij kwamen acht Duitse toeristen om en twee andere personen.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht wordt het koud. In het noordoosten daalt het kwik tot min 9 graden. In het noorden en oosten ook kans op mist. Langs de westkust wordt het min 3 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt min 3 in Groningen en rond het vriespunt in het westen. Dinsdag overwegend zonnig. Alleen in het noorden kans op een sneeuwbui. Dit was het Enroesje. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1143 hier op CFM. In de late uurtjes gaan we nog luisteren naar 15 tracks uit de Nieuw Aids muziekwereld. We beginnen met een uh, nieuwe single van David Ananda. David Ananda die is uh, gespecialiseerd in mantras. En dat vertolkt hij dan op een geheel eigen wijze. Soms heel ingetogen, soms heel ritmisch. En ik ben al reuze benieuwd hoe hij dat uh, dit keer heeft uh, geflikt. Wil je het allemaal mee kunnen lezen? Kan dat. Peacefulradio.eu En dan uh, vind je de playlist. En daar... Uh, nou, dan kan je er helemaal van genieten. Allerlei achtergrondinformatie, filmpjes, reviews. En, nou, dan ben je helemaal op de hoogte. Veel luisterplezier.